Jelle Seubring met het NOS-journaal. In een gevangenis in Mozambique zijn rellen uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten zijn daarbij 33 mensen om het leven gekomen. 15 mensen raakten gewond. De gevangenen wisten bewakers te overmeesteren en daarbij wapens te bemachtigen. Uit de gevangenis in de hoofdstad Maputo zijn meer dan 1500 gevangenen ontsnapt. Zo'n 150 van hen zijn weer opnieuw gevangen genomen. Het is al langer onrustig in het Oost-Afrikaanse land... Een deel van de bewolking van Mozambique heeft twijfels bij de verkiezingsuitslag van afgelopen oktober. Een onderzeese stroomkabel tussen Finland en Estland is mogelijk gesaboteerd. Finse autoriteiten doen onderzoek naar een storing in de kabel. Vanmiddag viel de stroom weg. Op hetzelfde moment was een containerschip uit Hongkong in de buurt van die kabel, blijkt uit gegevens van het scheepsverkeer. De storing had geen invloed op de elektriciteitsvoorzieningen van Finland en Estland. Of er ook echt sprake was van sabotage, moet blijken uit onderzoek. Joodse en islamitische organisaties zijn blij met de kersttoespraak van koning Willem-Alexander. Die sprak verbindende woorden voor Joodse Nederlanders en moslims. De koning riep op om elkaar niet te verliezen, ondanks alle meningsverschillen. Onder meer het contactorgaan Moslims en Overheid... en het Centrum Informatie en Documentatie Israël zijn positief... over de woorden van koning Willem-Alexander... De organisaties hopen dat de toespraak ook effect zal hebben in de samenleving. In de oude IJssel bij Laag-Keppel in Gelderland... is vanmiddag het lichaam van een vermiste man gevonden. Het gaat om een man van 20 uit Polen. Hij werd al een maand vermist. Volgens om op Gelderland zijn zijn telefoon al eerder gevonden bij een brug. Daarbij werden ook meerdere zoekpogingen gedaan. Volgens de politie is de man niet door een misdrijf om het leven gekomen. En het weer? Vanavond bewolkt en kans op wat motregen. Vannacht koelt het nauwelijks af en is er kans op mist. Morgen blijft het bewolkt en regenachtig met een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.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 dat is het dat met een soort diminished akkoord yeah. dat is zo'n zo heel ouderwets uh, okay. heel erg groovy yeah. klankje dat, dat zit ook in Elvis Presley gebruikt het ook bij It's Now or Never oké, okay. ja yeah. zou je eigenlijk ter vergelijking moeten draaien maar yeah. dat is meteen kom je in een hele erg mooie soort Cubaanse uh, Kid Creole achtige Bonavista achtige stemming van okay. yeah. en daar heeft zij natuurlijk een fantastische zangeres, maar daar heeft zij ...haar hele ja, loopbaan opgebaseerd. Op dat uh, piano riffje eigenlijk. Natuurlijk op die je... ja, ja. eerste hit... ...maar op, ja. op dat hele zwoele gevoel. En dat is een fantastisch mooi gevoel. En ik vind het toch wel... ...een, een beetje onderschatte zangeres... ...Cara Emerald. En een onderschat, nou onderschat weet ik niet... ...maar in ieder geval een heel fijn nummer. Ja. En tot mijn verbazing hoorde ik van jou... ...dat het niet in de top 2000 staat. Klopt, nee. nee. Ook geen andere nummers van haar of zo. Ja. Dus, uh, ja.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 Oké, okay, laten we maar gauw gaan luisteren dan naar Carol Emerald met A Night Like This uit 2009.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 ja. En dus volgens mij een beetje bewust, ja. ja. Maar ik, ik, zal, nee, ik, kom, ik zal niet aan Coldplay toekomen. Dat is iets wat, wij, okay. wat mijn interesse een beetje, een beetje tegenhoudt. Maar eh, ik sta helemaal verbaasd dat ze met zoveel nummers zijn. Eh, ja, ik ook. Ja. 23, ongelooflijk. Ja. En ergens ook weer niet natuurlijk. Want we zijn, ja, het is natuurlijk ook een hele sentimentele lijst. Hè. Dat mag ook wel, het is op 2000.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 Van de Beatles staan er 29 in, hadden nou. het net over eigenlijk. Hè? Uh, het nummer is Here Comes the Sun op 66. En daarna krijg je uh -huh. Blackbird, Yesterday, Hey Jude, Let It Be, Eleanor Rigby, While My Guitar and Gently Weeps. Er zijn heel veel andere nog. In, en was eruit, dat ja. Strawberry Fields? En die was dat Are right the Warriors? Dus de uh, echte, uh, uh, de, de edgy nummers van Lennon. Ja, die staan want ja, ja. die, die staan dus ja. veel te laag. Je hebt veel te laag. Ja.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 Zo zie je maar soms gebeuren er dingen na je dood waar je toch niet helemaal blij bent. Ik denk niet dat Lena daar blij mee geweest zou zijn. Ik hoor dat uh, Ik Michael is Jackson in zijn uh, testament heeft geschreven dat nummers of muziek die na zijn dood nog naar boven komen niet uitgegeven mogen worden nee maar dat ziet ja, er ook wel heel knap inderdaad of, vindt ja? goed, ja, ja, ja, het ja. Is, ik weet niet als artiest hij was natuurlijk niet toerekeningsvatbaar uh, Michael Jackson nou, wel een hele goede artiest maar die heeft uh, nou ja hij deed met hij heeft dingen gedaan dat klopt inderdaad ja ja, ja maar het was natuurlijk een, een groot kind wel een uh, ja. briljante muzikus maar dus ik weet niet waarschijnlijk heeft hij 50 advocaten gehad die hem uh, dat hebben geadviseerd <laughs>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 Niet met, oh ja, John Lennon zelf. Als, ja. Als, ja. Ja, ja. Ja. Ringo of Star staat er niet in. Dan dat is een ja. Nou ja, we hebben toch een uitzending gewijd, dus hopelijk ja. hebben we mensen kunnen luisteren en zeggen Nou, dat is toch iets moois voor de top 2000. Hè? En Paul McCartney staat er vier keer in als solo artist. Ja. En zijn nummer is uh, Band on the Run op 1128. Ja, ja. oké. Okay.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 Goed, het blijft leuk om erover te praten en over uh, na te denken. Ja, ja. Ja. Een ander uh, uh, fenomeen dat ik uh, toch ook mis. Mm -hmm. En dat mis ik al een paar jaar. Dat is Todd Rutherland. En daar heb ik twee jaar geleden... Heb ik een, uh, had ik ook een ander radioprogramma op ZFM Radio. Dat was uh, ZFM Lunch. Samen met Marja Kop. Toen heb ik ook een uh, paar maanden uh, gepusht... om Todd Rutherland in de top 2000 te krijgen.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 Stem op tot Rugrun, hello it's me, en geef hem zo zijn welverdiende plek in de top 2000.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 En uh, ik weet niet of je die nummers kent die je helemaal in een soort dromerige stemming brengen. Zoals van Veelowski. Ja, yeah, Dat yeah. nummer, Christmas yeah. Time. Christmas in the 60s. Uh, ik dacht, laat ik dat nu eens niet nemen. Maar laat ik wel een nummer wat bij mij dezelfde sfeer oproept. Het ultieme kerstlied. Met sneeuw natuurlijk. Dat is uh, van de Monkees. Snowfall.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 Nee, nee, nee. Oh. Zo heb ik het nooit bekeken, nee. nee. Ik vind nee. airports eigenlijk, ja, noodzakelijk kwaad. Wat tegenwoordig ook gezegd, wordt, vliegen is niet meer leuk. Nee, dat ben ik met je eens. Twee ja. uur van tevoren, ja. dan die controles dus en daar weer hangen en zo. dan weer vertraging. Maar je hebt natuurlijk toen... wat tijden meegemaakt dat het wat makkelijker ging. Ja, met, uh, als je naar Londen vloog, dan was het dan uh, ja, dan ging je wat, nou, was een je uurtje hand... van tevoren of zo. Ja, ja. ja, alleen maar handbagage, dan gewoon, heb ja, ja.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 Put me through. Ik, ja. wil, ik, klopt. En, en, ja. en, ik wil Sylvia spreken. Ja. En, uh, want straks the ben mother. ik kwijt. Ja, ja, ja, klopt. Nou, dit is eigenlijk een vergelijkbaar iets. Uh, mm. Zijn huwelijk is kennelijk on the rock. Zijn huwelijk is, is voorbij. Mm -hmm. En hij wil, hij zegt tegen haar: Hij heeft dan wel zijn vrouw aan de telefoon of zijn partner. Ja, ja, ja. Don't hang up. En uh, ja, het is fantastisch uh, gezongen. Het is een soort, uh, soort mini-opera mini ja, met heel sorry, veel drama. Ja. En uh, het is ook gelijk het themanummer van dit briljante album. Want je kent, je kent het nummer How Dare You. Jazeker. Ja. Uh, of je kent de plaat How Dare plot, You. Ja, zeker. Dus zowel de voor- als de back-cover met een fold-out, een, een, ja. een gatefold. Alleen maar met telefonerende mensen. Ja, ja. Die elkaar ja. allemaal niet begrijpen of <laughs> niet communiceren. Om wanhopig van te worden.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 I won't beat him till I wrap my arms around. Make my sad song happy In a bad world good I can feel you out there moving You're mine I know I'll find you In my head Is my only house Until I found you I hate to hear the people Hear me sing this song But if it reaches you Before I do Follow this song I love you, that's where I'll find you. In my head is my only house. In the Okay. Nou, bedankt voor jouw mooie lijst natuurlijk weer. Ja, bedankt Peter. Ja, dat was erg leuk. Waar ik mee wil uh, eindigen, dat zijn de animals. Ook de animals uh, achtervolgen mij mijn hele leven eigenlijk al. Het is namelijk zo dat uh, mijn broer... het eerste album wat hij kocht was van de animals. Dus elke keer als ik uh, de animals hoor... moet ik ook daar weer aan denken natuurlijk. En dat toch wel, je hele jeugd is meegegaan, ja. Dus... Uh,